Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het westen van Iran hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen uitgevoerd op een militaire basis. De aanval was in Kermanshah. Op door nos geverifieerde beelden zijn rookpluimen te zien boven de basis en andere delen van de stad. Er is nog niets bekend over schade en eventuele slachtoffers. Iran overweegt serieus de strategisch gelegen straat van Hormuz af te sluiten. Dat meldt het Iraanse persbureau hierin. Het persbureau sprak daarover met een lid van de Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement. De zeestraat in de Persische golf tussen Iran, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten... is een belangrijke route voor grote olietankers. Frankrijk scherpt de beveiliging van Joodse en Amerikaanse locaties in het land aan... De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat dat nodig is... vanwege de escalatie van het conflict tussen Israël en Iran. Hij waarschuwt dat plekken als synagogen, scholen en overheidsinstanties... zoals consulaten, doelwit kunnen zijn van kwaadwillende acties. Een kleine meerderheid van de leden van de Partij voor de Dieren... steunt het standpunt van de fractie dat herbewapenen... en meer geld voor defensie in deze tijden noodzakelijk zijn... Dat bleek op een congres van de partij in Amersfoort. Leden hebben wel veel vragen over de nieuwe koers van de partij... en willen dat de fractie tijdens ledenraadplegingen meer uitleg geeft. Tientallen statushouders plegen woonfraude met hun sociale huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De woningen of delen daarvan worden zonder toestemming onderverhuurd. Woningcorporaties balen dat er misbruik wordt gemaakt van de huizen... Het ministerie van Volkshuisvesting noemt het extra wrang dat dat wordt gedaan door statushouders, omdat die vaak voorrang hebben gekregen. Het weer nog wolkenvelden en hier en daar een bui, met ook kans op onweer. Het is 24 tot 31 graden. Het koelt geleidelijk af en vanavond is er ook weer kans op regen. Morgen in het oosten eerst een bui, daarna droog en op veel plaatsen zon. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 It's always good for the gander Oh sailor Where you've been hanging out with your male friends? Listen, somebody's gonna hurt you. They're begging love to keep hurting me. And we're saying, Oh, oh, Sheila. Let me love you till the morning comes. Six songs, uh, Oh, oh, Sheila. You know I want to be the only one. oh. I understand that I want to be the young man But it seems it's almost getting too hard And I think I'll start to have my own fun Oh, baby, it's it to see That you're qualified to fulfill your needs You think you're pure over only me Well, honey, baby, just wait and see Sheila, let me love you till the morning comes He's gonna say, oh, oh Sheila You know I want to be the only one for her Oh, baby, it's so one, two, three uh, I love you, baby, honestly uh, I want to teedle, teedle, lee I uh, teedle, teedle, live Uh, uh, uh. Oh, Sheila Oh, Sheila Oh, Sheila uh, uh, uh. Oh, Sheila Oh, Sheila Oh, Oh, baby Love me right Let me love you till the get around Oh can't you let the others be? Cause with you is where I got to be Yeah Oh, baby Understand that I want to be the only one derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Allemaal uh, welkom terug. Juist dadelijk gaan we naar Duitsland, uh, Richard. Ja, naar ja. Lendel. Naar Rendel lawson Want uh, er is een ITCC-weekend uh, op een uh, circuit in Duitsland. En vlak tegen Polen en uh, uh, Tsjechië aan. Ik zoek even de gegevens erbij. Uh, hier heb ik hem. De, de Lausitzring in uh, Duitsland. Dat is het uh, circuit. ja. Nee, ik dus. hoop dat de verbinding goed is. Maar we kunnen ook stellen dat de verbinding met M.U.I.D. vaak ook rampzalig was. Dus. Ja, daarom. Dus nee, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. <laughs> Want uh, ja, er wordt natuurlijk weer gereisd dit weekend in Canada. Ja. Montreal, dat uh, mooie circuit op het uh, eiland. Chille Villeneuve, het circuit. Genoemd naar de oude Formule 1 core die 1982 overleden is. Ja, ja, ja. ja. Ja, en het, uh, wat ik zo heb gezien is... Uh, ten eerste heeft Verstappen hier natuurlijk heel vaak gewonnen. En uh, wat ik ook zag is dat de McLarens niet heel goed uh, presteren. Nee, dus, uh, gelukkig ik, niet. Ik denk eigenlijk. dat het wel een uh, spannend weekend wordt ja. uh, dit keer. Ik zat te denken, maar we vragen zo meteen wel aan rendel. Zou dat misschien onder meer ook met die uh, bewegende vleugeltjes uh, te maken had, gehad hebben? Dat, dat, dat, dat ze kunnen, die ja. niet meer kunnen gebruiken en dat uh, dit een uh, circuit is... waar ze dat daadwerkelijk bij gaan, uh, gaan merken. Ja. Ja, we horen het straks van uh, Rendel. Verder heb je nog een dier in de aanbieding. Ja, ik heb een, uh, een dieren van de week inderdaad. Uh, gaan we erover hebben, ja. En uh, ik denk dat we nog wat, uh, wat evenementen gaan uh, vertellen. Dus een beetje tegen kwart voor vijf. Zeker, nou, daar hebben we wel even tijd voor. Dus lekker blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio ZFM. Al 35 jaar zijn wij hier. Het geluid van uh, Zandvoort. Met niet alleen lekkere muziek natuurlijk. Maar ook informatie voor Zandvoort en de regio. En uh, ja, onderwerpen als het circuit, dat houden we natuurlijk ook altijd goed in de gaten. Want zijn we, wij zijn trots op het uh, circuit hier in Zandvoort. Nog twee jaar Formule 1 en dan is het helaas afgelopen. Maar van die twee jaar gaan we zeker nog wel genieten. Straks gaan we het eerst hebben over Canada. Hoe dat allemaal gaat verlopen, dat horen we van Randall Lawson, die in Duitsland voor ons klaar zit. Sunny afternoon Jungle light I'm living in the open Native beat That carries on Burning bright I fought a blood It's A signal to the sky I said I wonder Does this message get to you? De single van Baltimora en de Tassan Boy, ook weer zo'n lekkere klassieker uit de jaren 80. Wij proberen even Randall te bereiken, Richards, maar uh, ja, hij uh, is natuurlijk van de organisatie van de ITCC. En uh, dit weekend, dus een uh, race uh, evenement van de ITCC op uh, het circuit daar uh, in Duitsland. En hij zat net even midden in een prijsuitreiking uh, dat we hem uh, belden. Dus, uh, over tien minuutjes hebben we hem zo dadelijk aan de telefoon... en dan uh, kunnen we lekker gaan praten over onder meer de Formule 1... en uiteraard dit weekend van de ITCC in Duitsland. Eerst gaan we weer even wat aandacht besteden aan uh, evenementen... want uh, we hebben zin in de zomer. Ja, uh, ook weer een heel zomers uh, festival <coughs> bij Mani Beach. Nou ja, weet jij waar dat ligt? Ik heb geen idee... Dat is uh, Zuidstrand 2 bij paal 69 daarnaast. Oké, okay, het uh, Naakstrand is dat? Ja. Daar vindt vandaag uh, het uh, Oiwa Beach Festival plaats. En dat is vanaf twee uur vandaag tot middernacht. Dan hebben we vandaag uh, rond het circuit de snelste triathlon van Nederland. De race op het legendarische circuit van Zandvoort. En dan wel met zwemmen in zee, race met de fiets over het afgesloten circuit, en er wordt Afgesloten met een loopronde over de prachtige boulevard van Zandvoort. Ze doen een sprint en olympische afstand. En wanneer is dat? Nu? Vandaag. Okay. Uh, sorry, 14 juni. Ja, is vandaag toch? Ja. Ja. Ja. ja. En dan hebben we nog cycling Zandvoort. Uh, dat is dan uh, morgen. Uh, wat is er nou Gaver dan fietsen op het circuit met zoveel heritage als uh, circuit Zandvoort. Morgen is de cycling... Zandvoort. Tijdens het evenement kun je met vrienden, familieleden of collega's meedoen aan een ultieme fietsbeleving. Fietsen op het circuit van Zandvoort met collega's, vrienden of als solist. 4 uur of 8 uur fietsen, dus, dus nogal wat. Op prachtig asfalt zonder verkeerslichten, dat waren natuurlijk drempels of kruispunten. Um, nou het start om kwart voor tien morgen en het duurt tot 7 uur. Oké, okay, nou weer een mooie evenementen hier in Zandvoort. En de zin in de zomer en dat festival is vanavond in het centrum Halterstraat en gasthuisplein vier podia met lekkere muziek voici les clés voor chaos, tu changerais de vie. Uh -huh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 Toi, la, nanana, nanana, nanana, nanana, la, la, la, na na na na na na na na moi je na na na na na na na na na na na na na na na na na la, vie. De na à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana nanana nanana, nanana. Je vais tenir mes na na et le na na froid Car je t'aime na n'oublie pas l'anniversaire de na Voici les clés na na na na na na Elles sont en ordre, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana. Ja, Gloria ervan, hè? Ja, de Miami samen zien en Kedan, uh, your Piet. Lekker plaatje, zo, om er naar uh, Duitsland uh, toe te gaan. Guten ja. Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, Herr Lawson. Ik zie een shootenbrouw. Ja, een shootenbrouw, Oh, dat is uh, kan ja, ja. hè? Ja. ja, ja, dat is glasvol, ja. Nee, helemaal geweldig, jongens. Ik zit hier uh, 30 graden in het zonnetje. Uh, ...zitten we hier uh, op het circuit van de Lautstierring in voormalig Oost-Duitsland. Ja, wat het zit tegen Polen en Tsjechiaan, hè, heb ja, ik begrepen. Ja, ja, ja, ja. ja. Tussen, tussen Dresden en, uh, en Berlijn in. Uh, 200 kilometer onder Berlijn ongeveer. Uh, jongens, ik heb al zo'n groot complex gezien qua banen en parkeerplaatsen... En ik denk dat uh, Zandvoort hier ongeveer tien keer in kan. Ja, echt? Uh, ja. Zo groot is het hier allemaal. Nou ja, uh, dat wilde ik vragen aan je, Rendel, want ik uh, las uh, op uh, internet uh, dat het een, uh, een tri-oval is. En dat betekent dus dat je uh, nou, aan de binnenkant van, uh, van uh, het complex dat je een normaal circuit hebt. En uh, de, daarnaast wat anders of zo? Ja, ik begreep het niet helemaal, maar kan je daar wat daarnaast over vertellen? Heb een, uh, daarnaast heb je een hele grote ovalbaan hier. Uh, dat is in feite zeg maar wat je ook wel in Amerika ziet natuurlijk uh, met, uh, met uh, de Indy 500 en dat soort dingen. Nou, daar ligt ook aan de binnenkant, net zoals in uh, India, is ook nog een keer een heel circuit. En dan wordt een gedeelte van die uh, kombaan hier uh, gebruikt. En Lauswitzing is voornamelijk heel erg bekend geworden natuurlijk door het ongeluk van Zanardi uh, die hier zijn benen verloren op die oval. Um, nou jongens, het is hier zo verschrikkelijk groot en zo verschrikkelijk mooi. Uh, en alle faciliteiten zijn uitbuntend en schoon. Nou, ik heb nog nooit zo'n schoon circuit gezien. Uh, uh, en vriendelijke mensen. Dus het is een één groot feestje. Heel groot feestje hier. Ja, en dat zou je niet verwachten. Jij zegt uh, voormalig uh, Oost-Duitsland. Nou is het wel een hele tijd geleden natuurlijk. Maar uh, bestond het circuit toen ook al in Oost-Duitsland? Nee, uh? nee, toen nog niet. Het later gebouwd. Met heel veel geld en uh, uh, wat hier, het heet nu ook tegenwoordig de Dekera Lousy's ring, dat je zeg maar... Dekera is natuurlijk de bedrijf waar ook alle auto's gekeurd worden de gaat plaatsvinden. Die hebben het schuie gekocht, die hebben enorm meer in geïnvesteerd. Het vuur op het 30 stuk, ik denk dat er 60.000 man op kan. Weet je uh, wat ze ook op normaal hebben? Uh, zo groot is het hier. Uh, en ja, dit is, dit is wel een evenement waar niet heel veel publiek komt. Dus het ziet er allemaal wel een beetje kaal uit. Maar de mensen zijn zo vriendelijk en de omgeving is ook zo mooi. Ik kan iedereen aanraden om een keer uh, te komen kijken hier. Ja, en jij hebt het voor elkaar gekregen dat de ITCC daar uh, dit weekend ook uh, aanwezig is. Ja, absoluut. Uh, we hebben net uh, de laatste wedstrijd gehad en de prijzenbereikingen gehad. En iedereen is, uh, maar iedereen blijft ook weer en gaat morgen pas naar huis hoeven We vanmorgen niet te rijden. Uh, want we hebben alle wedstrijden al gehad, uh, de, de drie wedstrijden en de kwalificatie. En uh, ja, iedereen zit met een hele grote smile nu aan een biertje. Want dit was toch wel een hele grote belevenis. En uh, we hebben een heel mooi stadsveld gehad. Niet heel veel auto's. Want iedereen vond het te ver weg. Uh, dus die zeiden ja, we komen niet. Dat is een beetje jammer. Dus we uiteindelijk. Uh, we starten gewoon voor met 28 dat dus uh, ja, veel te weinig. Maar de mensen die hier geweest zijn zeggen... ...Rendel, gaan we volgend jaar weer terug. Want dit is wel heel erg magnifiek. Ja, ja, ja, ja. Nou ja ik, uh, ik zat nog even op, uh, op jouw website uh, te kijken van de ITCC. En toen las ik ook over dit uh, evenement. Ik denk, dat moet ik Rendel toch even vragen als... Uh... Ik als autoverzekeringsadviseur uh, dat, uh, ja. dat er aangeraden wordt om uh, toch wel een verzekeringetje bij te sluiten, want je bent zelf uh, aansprakelijk voor eventuele schade aan, uh, aan de banen en dergelijke als je ja. daarop uh, rijdt. Ja, maar dat is tegenwoordig op elk circuit in Europa. Dat heb je ook op Zandvoort, dat heb je ook op een Spaar, op een Zolder en andere circuits. En vroeger zaten verzekeringen erbij in, als, bij het inschrijfgeld en ook bij de, als wij een contract afsluiten met een organisator. Dat is allemaal niet meer. Nou moeten de rijders zichzelf verzekeren. Maar ik kan je vertellen, als je hier op de lausjesring een muur gaat raken, of een, een vangreel of een stapel, nou, dan heb je wel heel erg je best gedaan. Dus, <laughs> dan heb je echt heel erg je best okay, gedaan. Oké, okay. oké. Dus wel wel safe circuit eigenlijk. Ja, of safe circuit. Echt uh, hele grote uitloopstroken, hele grote grindbakken. En uh, het enige waar je een beetje dichtbij komt aan uh, de zijkant van de squeeze is op de kombaan. Uh, je rijdt op een gegeven moment van uh, zeg maar de infield, rijd je de kombaan op. Ja, dan ga je een metertje van, uh, wat je ook al in die car ziet, een meten je langs de betonnen muur natuurlijk. Ja, die wil je niet raken, dus dan blijf je daar toch een beetje van weg. Maar op het uh, binnenterrein, uh, binnenscue. Ja jongens, uh, de uitbogstovers zijn zo goed. Er kan uh, nog een, dan uh, kan nog een vliegtuig wandelen, als jij daar aan je bent. Oké, okay, oké. Okay. Dus je hebt geen uh, Wolf uh, uh, Champions uh, daar, uh, zeg maar. Nee. Absoluut niet. Niet zoals Max hem op 0,0 centimeter had hij geloof ik. Hè? Ja, weer een record hè Max. Ja, ja, weer een record. De volgende 4 centimeter daarnaast, maar Max maakt gewoon 0 centimeter. Ja, ja, ja. Maar het kan ook min 0,1 zijn, dat is het waar hè. Dat is waar, ja. Dat, dat heb je ook natuurlijk nog een keer. En gewoon helemaal heel met 0,0, uh, ja. Ja, ja, 0,0. Dus, uh, nou jongens, het was... Het is een feestje hier geweest. Uh, ik ben er ontzettend blij mee. Het evenement moet ik stelde niet zoveel voor. Er uh, reden geloof ik uh, een cup met een P9 Challenge voor Cup Club Duitsland noemen ze dat. Dan reden 9 van die Fiat rond. Ik denk, nou dat gaat hem ook niet worden. Uh, die hebben helemaal strijd. En de andere klassen waren ook niet zo heel erg uh, dik bezaaid. Dus de organisator heeft wel een beetje een soft. Maar... Uh, qua sfeer, qua gewoon het circuit, maar ook alle faciliteiten, douches, uh, wc's, dat soort dingen. Nou, daar kunnen heel veel circuits in Europa kunnen er wat van leren. Absoluut. Nou, mooi. En ik zag ook dat er een uh, trabantje mee uh, reed. Is dat uh, ook uh, vanwege de Oost-Duitsland-race, uh, dat er uh, een trabantje uh, mee reed? Nee, dat is onze Belg Bart En die uh, ga ik je heel eerlijk zeggen, die rijdt verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk veel. Uh, rijdt die... Uh, uh, uh, met ons mee in heel Europa. Het is dus een beetje alles fysiek in Europa al meegemaakt. Nou, Laususenstring voelt dat de bandjes hier heel erg. Uh, uh... Thuis, want als je uh, zeg maar het recht stuk komt en je rijdt recht door, dan ga je met je auto richting Zwickau. Daar werd natuurlijk die de mans uh, gebouwd en dan wilde die heel snel heen, dus de uh, topsnelheid was uh, 6 km per uur hangen. Dat is heel mooi, ja, toch? Ja, zeker, uh, wauw. Dus ja, dus uh, Bart uh, echt uh, die heeft uh, fantastische rijden met zijn travi. Is natuurlijk wel langzaam, toch ten to opzichte van een uh, 700 pk monster, maar. Hij ja, zat met zo'n grote smaaiwachter sturen en hij zei iedere keer als je het recht een stuk op gaat, gaat hij een toer omhoog en een hadden. Hij ja, zei hij wil naar huis. Nou, oh, geweldig. Nou ja, een mooi evenement dus van de ITCC. Jij ja, zit lekker aan een biertje. En uh, ja, dan uh, hebben we vanavond natuurlijk uh, de vrije training 1 uh, uh, en 2. En wat ons uh, uiteraard opviel, is dat de McLarens eigenlijk uh, nou, nergens waren, om het zo maar even te nee, zeggen. Nee, en ik vol, volgens mij, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ja, uh, Max ging natuurlijk heel, heel, heel, hard. En de race op goed geloof ik. Uh, die gaan ook lekker, McLaren minder, die had hem in de muur gezet. Dus je doet ook niet zo goed in uh, feedback te zijn. Ja, uh, de kleins hebben een probleempje, denk ik, ik heb geen idee, maar ze doen het opeens niet meer. Ja, zou dat er uh, vleugels uh, komen die niet, niet meer meebewegen? Of niet voldoende meer? Ja, maar hij de vorige wedstrijd hadden we ook wel problemen mee moeten hebben. Ja, het zou natuurlijk ja, aan de baan dus... kunnen liggen, hè, ook. Het kan ook aan de baan liggen, of ze hebben gewoon de afstellingen niet oké, okay, maar... Nou, dat is de vorige wedstrijd natuurlijk ook al wat... Uh, achter de schermen is er meer gebeurd vanuit de VIA dan wij denken, of wij weten. Dat ga je natuurlijk ook een beetje krijgen, dus uh, ik... Uh... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee waarom opeens dan die snelheid eruit is. Maar dat hebben we hebben wel meer gezien. Hè? Dat een uh, team in het begin het heel goed is. Kijk maar naar Red Bull. Aan het begin van opeens uh, alles uh, wegviel. Zeker, dat hebben we echt vaker meegemaakt. Dat hebben we vaker meegemaakt. Het dus, zou mooi zijn, hè? want uh, voorlopig staat uh, volgens mij het is 50 punten voor op uh, max. Dus het moet wel gebeuren. Zeker weten. Nou, we gaan het uh, vanavond uh, zien. Vrijtraining 3. Dan uh, doen ze altijd even een soort kwali-ronde, uh, zeg maar. Ja. Dus dan kan je er alvast een klein beetje wat van uh, gaan uh, zeggen hoe het uh, ja, daadwerkelijk ervoor en dan staat. Weet, dat weten we pas meer. Dat weten we echt pas meer. Dus, uh, ja, wat Russel deed goed, maar die reed gewoon met een uh, lege benzinetank, uh, heb ik uiteindelijk gehoord. Dus, uh, ja, het probleem een beetje met die is dat je weet nooit hoeveel benzine ze aan boord hebben. Zijn ze een simulatieronde doen of een, zeg maar een race, uh, race simulatie, zijn ze gewoon een beetje andere dingen uit het uittesten, die hebben nooit helemaal het gevoel. In FP3 zeg ik altijd, dan ga je een beetje zien, dan gaan ze de grens opzoeken. Uh, maar ik begreep ook, ja, ik heb de uitslag maar ik begreep ook dat Albon ook wel redelijk hard ging, hè? Ja, ja, ze gaan helemaal lekker. Ja, dus uh, ook goed toch? Ja, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, de formule 1 wordt lekker door elkaar geschud op deze manier. Dus daar hou ik wel een beetje van. Zeker weten. Nou, uh, vanavond uh, half zeven is hier uh, de vrije training drie. Ja, ja. En, uh, en natuurlijk, hè, ze zijn net gestart, denk ik. Uh, Le Mans. Die zijn de... een half uurtje onderweg, denk Le ik. Le Mans. Ja, uiteraard. Ja, jongens, 24 uur van Le Mans. En uh, er zitten ook, uh, geloof ik, iets van acht Nederlanders in. Uh, twee in de, in, de, in de grote klasse natuurlijk. Of die gaan winnen. Uh, Nick de Vries of uh, Robin Vrijns, weet ik niet. Robin met de BMW. En uh, uh, niet natuurlijk in de Toyota. Want ik denk dat Ferrari uh, wel heel sterk zou zijn. En kennelijk was opeens natuurlijk... staat uh, voorin. Klaar. Dus het is natuurlijk ook heel erg mooi. Uh, ja, uh, en jongens... Uh, uh, een onderdeel van een kwartje. En je kan de wedstrijd verliezen. Ja, ja dat, is, dat is ook zo. Dus... Ja, dus uh, dat zegt gewoon helemaal genoeg. Uh, in het heel gebeuren. Uh, ik ben heel benieuwd wie gaat winnen. Ik denk... Ferrari geeft toch wel weer hoge kansen dat ze voor de derde keer gaan winnen. Maar het zou zo mooi zijn als Kettelik het doet. Ik zou een joten Kettelik, jongens. Ik vind het zo'n mooie auto. Hoe lang hebben we het trouwens helemaal al? Ja, dat blijft wel een populaire race ook, hè? Nou ja, dat is uit de jaren twintig, hè. Ik weet niet hoeveel editie dit inmiddels is, maar we hebben wel heel wat gehad, zullen ik maar zeggen. Dus uh, En uh, altijd Nederlanders erbij, ook heel erg mooi natuurlijk. Hè. Om, uh, we hebben natuurlijk ook ooit een winnaar gehad, natuurlijk met Gijs Verlenert. Nou, prachtig. Uh, Jan, uh, weet je, zijn je uh, Jan Lammers natuurlijk die ooit helemaal gewonnen heeft. Met, met de sponsorauto? Uh, uh, met de sponsorauto. Met al, al die kleine sponsorstikketjes uh, erop? Nee, nee, nee, nee, helemaal. Je uh, heet dat? Uh, Jan Lammers heeft toen gewonnen in de Jaguar. Oh, oké. Okay. Ja, dat was niet uh, met die sponsors uh, erop. Nee, dat was in die hele mooie Silke Jaguar was dat fantastisch, mooie tijd en uh, uh, ja jongens, uh, heel simpel uh, Le Mans is Le Mans en uh, even heel simpel dat kan je je bijna niet voorstellen uitverkocht, geen kaartje verkrijgbaar, 350.000 mensen wow, 350.000 en geen kaartje meer verkrijgbaar Jeetje. Nou, dat is wel echt druk kan je vertellen ja, en ook heel veel journalisten lopen er ook rond natuurlijk ja. die, uh, die wel even mee uh, willen doen aan het verhaal ja, ja, dus uh, het, is, het is daar altijd een heel groot feest en uh, het is nou wel heel erg druk geworden hoor. Maar aan de andere kant, jongens, uh, 12, 12 of 13 van die hele dikke auto's die die meedoen. Hè, en dan heb je gewoon Aston Martin als fabrieksteam, de Show als fabrieksteam, uh, Porsche is er natuurlijk bij. Uh, ja, jongens, Kennec is erbij, Ferrari is erbij. Er zijn zoveel mooie teams die meedoen om uh, voor die overwinning te strijden. Uh, en het is natuurlijk ook geen goedkoop feestje meer daar. Dus ja, ik denk dat er een gigantische strijd gaat komen. Hey, Rendel, Rendel, um, mogen we even wat feitjes doornemen? Ja, tuurlijk. Over Le Mans. Uh, Le Mans die bestaat al 102 jaar. Ja, ik bedoel. Ik, volgens mij hebben we het een paar jaar geleden het 100 jaar bestaan. Ja, dus ja. je nagaan. Ja. En ja. Weet, je, weet je hoeveel kilometer de winnende auto gemiddeld aflegt? Uh, volgens mij rond de 3.000, 4.000 kilometer. Nou, doe er nog maar 1000 bij. Nou, ah, oké, okay. zitten we nog, nog meer. Ja, vroeger natuurlijk het wat minder. Daar gingen ze minder hard. Maar tegenwoordig gaan ze heel hard. Je ja, ziet wel dat Gijs Verlennep in de jaren 70... heel lang het record, uh, gemiddelde snelheidsrecord heeft vastgehouden. Dat hmm. deed je toen ook uh, ver, over de, de, voor ver over de 200 gemiddeld. Hè? Ja. Gemiddeld, met de pitstops bij, kun je je niet voorstellen hoe hard het is. En weet je wat het dus, nu tegenwoordig is, de gemiddelde snelheid? Eh, uh, ik dacht, jongens, ik zit niet aan Wikipedia aan het Ja, dat is niet heel veel hoger als uh, Gijs deed. 220 kilometer en de top ja. van de tegenwoordig? Ja, die gaan nog 300 tegenwoordig. Ja, 350. Heel goed. Heel goed. Ja, je bent ja, geslaagd, en, uh, de maar, Rendel. Dat is, heel, dat is heel langzaam, want in. Moet ik goed nakijken, dat ga je ook uitzoeken. Volgens mij 76, 77. Een WM Peugeot Show die ging over de 400. Zo? Over de 400. Mag uh, <laughs> die maar eens even ook zoeken? Uh, snelheid. Uh, het was een WM de Show. Een goede auto was dat. En die ging over de 400 kilometer per shul, jongens. Had hij ook een parachute achter om uh, af te remmen aan het eind? Of dat nee, niet? Uh... We, Nee, maar welke ruur met een bruine broek, denk ik. <laughs> ja, nou, zeker weten. 400 kilometer per uur, En Dat is echt serieus hard, hoor. Dat is echt serieus hard. Zeker. Nou. En uh, WM Show was dat, dat weet ik goed dat hard hoofd. En volgens mij rond 76, 77. Misschien niet het water, maar wel in de jaren 70. Zo hard gingen ze toen al. Ja, ja, ja. Nou ja, even, even naar de Formule 1 weer, uh, Rendel ja? Tot slot. Ja, Max, die, uh, die, uh, die zit nu tegen het uh, limiet van het aantal uh, strafpunten. wat hij mag hebben voor de één wedstrijd schorsing. Er yeah. zit nog maar één puntje vanaf, hè, geloof ik. Ja, ik weet niet of hij zijn vakantie al gepland heeft. Ja, en uh, over een paar weken is hij er wel weer vanaf, uh, begrijp ik. Dan verliest hij weer of krijgt hij weer twee punten erbij, of gaan eraf. Hoe ja, ja, je het, uh, eraf, hoe je het uh, wil, uh, wil zeggen, hè, want uh, die punten blijven niet oneindig uh, lang uh, staan. En, uh, ja, maar dat zou betekenen, één strafpuntje, en dan uh, zou hij een uh, race moeten missen. Maar Max zegt, ik blijf gewoon als Max racen natuurlijk. Maar daar heeft u wel gelijk ja. in, toch? Als hij dat niet doet, is hij geen goede racer. Is hij geen goede racer, dus dat moet hij ook wel. Jongens, maar het zou gebeuren dat hij één wedstrijd voor de Prix van Nederland een extra strafpuntje krijgt. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan is hij alweer verlopen, dus dan kan uh, er weer punten af. En is Max er niet bij, hè? Nee, dat zou, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar ook voor andere campurissen. Hé, hey, uh, Oostenrijk. Kan ook, hè? Ja. Ook een Nederlandse campurine. Oh, dus... Ook Nederlands. Nederlandse Nou, dat zal toch niet gebeuren, hè? Nee, nou, ik hoop het niet. Maar ik vind wel heel goed dat Max zegt... Jongens, uh, ik ga er heel kort met jullie over hebben. Ik ben Max Verstappen en ik, rijd, ik blijf rijden zoals ik doe. En als de anderen daar niet mee eens zijn... of een wedstrijdleider het ook niet mee eens is... zo so be it. Klaar. En dat is ook wel de juiste mentaliteit, denk ik. Zeker, nou, we gaan hem graag vanavond weer in uh, actie zien, uh, Rendon. Doe jij dat ja, uh, vanuit, uh, vanuit Duitsland natuurlijk, hè? Of niet? Ja, nou ja, maar ik denk dat uh, ik zie een barbecue aangestoken worden. Ik zie ongeveer 200 flexies bier al op tafel staan. Ik weet niet of ik hem ga meemaken. <laughs> en anders hebben we het er uh, volgende week wel ja. weer over. Dan uh, moet je het trouwens even met uh, de collega's uh, doen. Dan ben ik even afwezig, maar... Uh... Nou, Oké, okay, ja, ik, ik zit volgende week volgens mij zaterdag uh, zit de hele dag uh, met jullie op het circuit. Want deze volgens mij de AGP, toch? Ja, maar... De, ja. ja, nou ja, dat, dat, dat moeten we maar even buiten de uitzending nog bespreken dan. Moet je binnen ja. maar eventjes over contacten. Ja, nee, gaat, gaat helemaal goed komen. Gaat helemaal goed komen. Ah, Oké. Okay. Nou, dankjewel. En uh, heel fijn weekend. Veel plezier daar nog. Dankjewel. Lek, dankjewel. Lekker Duits biertje erbij. graadje of dertig. Hé, hey, want jij zet de muziek aan. Wij hebben ook de muziek aan. Hoor maar. Ja, ja. Het is hier al feestje. Het komt helemaal goed. Kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Dankjewel je wel, Rendel. Oké, okay, doei, doei. hoi, hoi. Hoi, hoi. Maar... Van Arikara en wat een feeling. Ja, je hebt hem nog te goed hè? Dier van de week. Je hebt een leuk dier uitgekozen, Richard. Ja, dat is toch wel. Uh, ik heb het tegen hem gezegd, of tegen haar gezegd. En uh, ze, ze rekent er wel op hoor dat we, hem, uh, dat we haar nu uitnodigen. Luister en huiver. Ja. Nou, ik vertel het weer even vanuit, uh, vanuit het beest, hè? want uh, dan wil hij zichzelf een beetje voorstellen. Hé, hey, hallo, Diva hier. Een prachtige boeldog met Stafford dame van net zeven jaar oud. Ik ben hier gekomen omdat er niet meer voor mij gezorgd kan worden. Ik ben een vriendelijke en vrolijke meid naar mensen toe en de aandacht vind ik heerlijk. Kinderen ben ik gewend en deze vind ik dan ook heel erg gezellig. Samenwonen is dus geen probleem voor mij. Met andere, wonden, wond, wop, met andere honden kan ik meestal wel prima overweg. Samenwonen zou dan ook met andere honden geen probleem zijn. Maar wel een beetje voorwaarde dat het een grote stabiele reu is. Ik ben niet gewend om los te lopen en zoek dan ook mensen die dat geen probleem vinden. Lekker samen wandelen, dat vind ik nou echt gezellig. Ik uh, heb uh, ook in, uh, met een kat in huis gewoond en dat ging prima. Een nieuwe kat is natuurlijk altijd even anders. De kat moet dus honden gewend zijn en mijn baas zal dit goed moeten begeleiden. Alleen thuisblijven vind ik geen probleem. Ik kan er wel stiekem op de bank kruipen. Maar dat is toch gezellig, net zoals samen onder een dekentje op de koude dagen. Ik ben netjes zindelijk en kan de huisregels in commando's. Ik ben gewoon een hele nette opgevoede dame. Als ik het maar, als ik het zelf mag zeggen. Oud ben ik nog zeker niet, want ik ben nog erg speels en fit. Ik zoek dan ook mensen die kunnen lachen en met mij mijn bulldog streken. Oh, sorry. Die kunnen lachen om mijn bulldog streken. Heb jij een fijne plek voor mij? Als je belangstelling hebt voor deze hond, kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennermeland Of breng een bezoekje aan het asiel. Nou, mooi Richard. En ja, kan het wel, hè? de dierentaal. Dat, uh, dat uh, gaat ja. best. Ja, leuk hè. Dat ze dat allemaal zelf verzinnen. Hè? Nee, helemaal goed. Ja, mooi. Mooie dieren van de week. En uh, ga naar het uh, Kennenwe Dierenthuis uh, in uh, Nieuw-Noord. Helemaal aan het einde hè, van Nieuw-Noord. En uh, ga daar uh, zeker langs. Van de week uh, waren, was het hier trouwens ook uh, nog op het uh, landelijke nieuwsbaar Hart van Nederland. Had ik even een stukje gezien. Want uh, ja, de, de vakanties komen er weer aan. En in Haarlem waren gewoon twee honden waren aan een boom uh, vastgebonden. En die waren al uh, behoorlijk... Uh, verzwakt en dergelijke. En die waren met z'n tweeën aan een boom... ...en de eigenaar weg. Ja, dus die heeft... werden opgevangen... ...door het Kennemer dieren thuis. Is dus, dat uh, ja, niet waarom die mensen niet zo, en zo even zo'n hond... Naar, de, ...naar een dieren thuis brengen? Nee, er zijn voldoende uh, mogelijkheden ook... ...om ervoor uh, te zorgen dat... Uh, ...dat je dier tijdens de vakantie... ...gewoon een uh, opvang heeft. Uh. Ja. Dus uh, dat is helemaal niet nodig. En uh, ja, de, ja, voordelen natuurlijk... Want, uh, ja, dat kan gewoon niet natuurlijk, dat je zo met dieren omgaat. Nee, nee. Dus, ja, het kost altijd geld hè. dat is een beetje het probleem voor, voor mensen en je hebben het er nog niet voor over. Maar ja, ik denk, nou denk ja, dat al van tevoren. Hè. We kennen de coronaperiode natuurlijk en iedereen was thuis en werkte thuis. Nu, zo langzamerhand, wordt het thuiswerken weer steeds minder hè. meer mensen die moeten steeds weer naar hun werk toe... Zijn er zijn ook nieuwe gevallen dat uh, mensen uh, gezegd wordt door de baas van... Uh, nou, ik wil je nu wel uh, drie dagen in de week in één keer op kantoor zien. En als je dan uh, de hondjes hebt en daar uh, ja, verder geen uh, oppas voor hebt... Ja, dan heb je een probleem. Ja. Dus ook door de, die tijd uh, zeg maar uh, ja, is het uh, probleem eigenlijk ook een klein beetje ontstaan. Jammer genoeg. Wij gaan een hele mooie plaat draaien. Dit uit, vind ik zo. Uit mannen. Australië. Uit Australië. Ik hoorde het meteen. De Little River Band. Ja. Wat een muziek hè Richard, ja. deze plaat, yeah, Little River Band. Eindeloos, en... ik, had, ik had altijd al naar een lijf optreden van ze gewild, maar op Die... een of andere manier... Niet gelukt. Nee, ze zijn uh, zo weinig uh, in Nederland geweest. It's a long way there, de groep ja. uit uh, Australië, wat uh, hartstikke mooie plaat uh, zo uh, vlak voor uh, entertainment. Voor jou was Fred, hij is er weer. Goedemiddag Fred. Goedemiddag, we gaan er weer. Ik zeker weten. hè? Nou, hoe is dat uh, verder? Ja. Ik heb niet te gelagen, dus doen we het dan ook niet. Oké, okay, nou dat is al een mooi startpunt. is ja, ja. zo dadelijk uiteraard weer een leuke entertainment voor jou. Wat ga je daarin doen vandaag? Nou, nou ja, de gast is al aangeschoven. Dat is Robin K Kroek. En hij heeft een, een single uitgebracht en die is getiteld... Wil je met me daten? Oh, dus, ja. dus hij gaat op uh, daten? Ja, uh, daar gaat hij straks alles over vertellen. Ik ben benieuwd of het gelukt is. Dat is de vraag. Ja, dat, nou ja, dat ga je vanavond horen tussen 5 en 7. Blijf luisteren Richard. Ja, en uh, we gaan eventjes uh, tussentijds ook uh, bellen natuurlijk met uh, Hugo Bijemoon. Zijn nieuwe single Nooit op zondag. En uh, Mike Appelhoff gaan we bellen over zijn nieuwe single Niet naar huis. En natuurlijk uh, ja, onze allergrote vriend Pierre van Dam gaan we ook eventjes bellen. Over zijn nieuwe single, uh, proosten op het leven. Kijk, ik vind ze wel altijd mooie titels uh, bij, uh, bij de platen. Ja, ja, ja. Uit het leven gegrepen. Uit het, uit het leven, het leven gegrepen. Het leven, ja. Ja, hey, Fred, volgende ja. week uh, vijf uur uh, Zandvoort voor jou, hè? Ja, Zandvoort voor jou. Het, vijf uh, uur is lang. Ga uh, ja, je dat, uh, ja, uh, uh, dat volhouden in je eentje? Uh, nou ja, met Devin, uh, dat moet lukken. Ja, ja. ja. Want Rob en ik zijn er niet. Dus, uh, ja, ja, jij gaat op vakantie. Ja. En uh, Rob heeft eventjes uh, wat anders te doen. Ja, uh, ja zeker. Dus, dus uh, nou ja. Nee, dat uh, wordt spannend. Ja. Dus, een uh, mooie uitzending. Ja, dankjewel. Dus. je gasten volgende week. Uh, ja, er zijn er wel aardig wat. ja. Leuk. Maar wie dat zijn, dat uh, moet je dan nou gewoon maar even afwachten op de site. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> en op uh, Facebook ook, hè, neem ik aan. En op Facebook, inderdaad. En op de Oké. Nou, veel plezier met uh, Fred. En dankjewel weer, Richard. Ja, jij ja, En uh, ja, we zouden het dus nog over je vakantie hebben. Ja. Hebben we het nou niet over gehad? Hebben we ook geen tijd meer voor hoor, nu? Dus. Uh, ik wens je een hele fijne vakantie. Nou, dan ga ik het vertellen als ik terugkom. Als je terugkomt. Misschien kunnen we tussendoor nog een keertje bellen. Oh, is ook leuk. Ja, ja. zo van waar ben je nu, weet je wel. Kerst tussen de Alpen door. Ja, zo. Dus tussen de alpen zusjes <laughs> door. <laughs> ja. Dan gaan we je bellen. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. Veel plezier met de Grand Prix. Althans, voorbereiding. Hè? Vrije training 3. En de kwalificaties vanavond om 10 uur. In Montreal op Gilles Villeneuve.